De avonturen van Alice in Wonderland Een heel gekke theevisite Alice was bijna bij de voordeur toen er ineens een man voorbij rende Aan zijn kleren kon ze zien dat hij een soort lakij was Hij had kleren aan zoals lakaiën in een paleis dragen Maar in plaats van een hoofd had hij een vissenkop. De lakij klopte op de voordeur die onmiddellijk werd opengedaan door een andere lakij. En die lakij had de kop van een kikker. Ver de hertogin, zei de lakij met de vissenkop, terwijl hij de lakij met de kikkerkop een envelop gaf. Het is een uitnodiging van de koningin om kakker te komen spelen. Hij maakte een diepe buiging. De andere lakij boog op hetzelfde ogenblik en daardoor botsten hun koppen met de gepoederde pruiken tegen elkaar. Alice moest zo hard lachen dat ze gauw terugrolde naar het bos. Toen ze van achter een boom naar het huis gleurde, zag ze dat de lakij met de kikkerkop weer alleen was. Ze liep naar het huis en klopte op de deur. Dat is nergens voor nodig, zei de lakij. In de eerste plaats bevind ik me aan dezelfde kant van de deur als jij. En in de tweede plaats maken ze binnen zo'n herrie dat ze je toch niet horen. Alice hoorde inderdaad een verschrikkelijk lawaai. Er klonk gehuil, genies en toen hard gering. Maar hoe moet ik dan binnenkomen? vroeg ze. Weet je zeker dat je naar binnen wil? vroeg de lagij. Het heeft geen zin om verder met hem te praten, dacht Alice. En stapte naar binnen. Ze kwam in een grote keuken waar een dikke rookwolk ging. De hertogin zat op een krukje met een schreeuwende baby op schoot. Bij het haardvuur stond een dikke kokin peper in een pan soep te strooien. Alice begon te niezen. Ze doet wel erg veel peper in de soep, dacht ze. Toen begon de hertogin te niezen... En ook de baby moest niezen en huilen. De kokin hoefde niet te niezen. En de grote, dikke kat die voor het haardvuur lag, had ook geen last van de peper. Hij had een grote grijns op zijn gezicht. Waarom grijnst uw kat zo? vroeg Alice aan de hertogin. Omdat het een heel bijzondere kat is, antwoordde de hertogin. Ik wist niet dat er katten bestonden die kunnen grijnzen, zei Alice. Jij weet dus niet veel, zei de hertogin. Opeens begon de kokin potten en pannen en lepels naar de hertogin te gooien. nog mens, riep de hertogin. Daarna zong ze een wiegelliedje, terwijl ze de baby heel hard heen en weer schudde. Ineens stond de hertogin op en gooide de baby naar Alice. Vang hem op meisje, zei ze. Nu moet jij maar een poosje voor hem zorgen. Ik ga croquet spelen bij de koningin. Alice ving de baby op en liep met hem naar buiten. Daar zag ze tot haar verbazing dat de baby veranderde in een varkentje. Ze zette hem vlug neer. Het varkentje liep knorrend weg. Toen Alice om zich heen keek, zag ze op een boomtak de grijnzende kat liggen. Hij zwaaide naar haar. Grijnzende kat, zei Alice. Ik zou graag bij iemand op bezoek gaan... Wie wonen er hier in de buurt? In die richting woont de hoedeman, zei de kat, en wees met zijn rechterpoot naar links. En die kant op woont de maratse haas. En hij wees met zijn poot naar rechts. Ze zijn allebei gek. Maar ik wil niet op bezoek bij iemand die gek is, zei Alice. Dan kun je bij niemand op bezoek zei de grijnzende kat, want iedereen die hier woont is gek. Ik ben ook gek en jij moet ook gek zijn, want anders was je hier niet gekomen. Daarna werd hij langzaam onzichtbaar. Eerst verdween zijn staart, toen zijn lijf en het laatste wat Alice van hem zag, was zijn grijns. Alice begon in de richting van het huis van de Maartse Haas te lopen... Ze vond zijn huis al vlug. In de tuin stond een lange tafel, waaraan de Maartse haas en de hoedeman thee zaten te drinken. Ze leunde allebei met een elleboog op een muis die tussen hen in lag te slapen. Geen plaats, geen plaats, riepen ze toen ze Alice zagen. Er is genoeg plaats, zei Alice en ging in de leunstoel aan het eind van de tafel zitten. Wil je wijn? vroeg de Maartse haas. Alice keek op de tafel. Ik zie geen wijn, zei ze. Omdat er geen wijn is, haha, grinnikte de maartse haas. Dan is het niet beleefd om mij wijn aan te bieden, zei Alice beledigd. Het is ook niet beleefd van jou om te gaan zitten zonder dat je bent uitgenodigd, antwoordde de maartse haas. De hoedeman haalde zijn horloge uit zijn zak en hield het tegen zijn oor. De hoeveelste is het vandaag, vroeg hij aan Alice. De vierde, antwoordde Alice. Dan loop je horloge weer twee dagen achter, zuchtte de hoedeman. Ik heb je toch gezegd dat boter niet helpt. Maar ik heb echt de roomboter gebruikt, zei de maartse haas verontwaardigd. Ja, maar je hebt er geen koekruimels doorheen geroerd, zei de hoedeman. Laten we alsjeblieft over iets anders praten, riep de maartse haas. Meisje, kun jij ons misschien een verhaal vertellen? Ik weet geen verhaal, zei Alice. Dan moet de muis maar een verhaal vertellen, riepen de maartse haas en de hoedeman tegelijk. En ze begonnen de slapende muis te knijpen. De muis deed langzaam zijn ogen open. Vertel ons een verhaal, muis, zei de hoedeman. En vlug een beetje, want anders val je in slaap voordat het verhaal uit is. Er waren eens drie zusjes, begon de muis heel snel. Ze woonden op de bodem van de put. Waarom? vroeg Alice. De muis dacht even na en zei, het was een stroopput en ze leerde tekenen met de stroop. Wat tekende ze dan? vroeg Alice. Hmm, nou, stroop hè, en allerlei dingen die met een V beginnen, zoals vogel en vlieg en vla en uh, veel. Heb jij wel eens een tekening van veel gezien? vroeg de muis. Uh, nee, zei Alice. Ik heb wel eens een tekening gezien van daar moet je niet zoveel praten, zei de hoederman. En dat vond Alice zo onaardig dat ze opstond en wegliep. De muis was weer in slaap gevallen. En toen Alice achterom keek, zag ze dat de Maartse haas en de hoedeman hem in de theepot stopten. Dit was het gekste bezoek dat ik ooit heb meegemaakt, zei Alice. Op hetzelfde ogenblik zag ze dat er in een van de bomen in de tuin een deur zat. Hé, hey, dat is vreemd, dacht ze. Maar ja, er gebeuren wel meer vreemde dingen. Weet je wat? Ik ga kijken wat er achter die deur zit. En Alice deed de deur in de boom open.